11 uur. NPO Radio 1 met Gileen het Plag. We zitten sinds kort in een gloednieuwe en prachtige studio. En ik moet zeggen, het ruikt nog best wel hier als nieuw. Maar ik heb nog geen klachten gehoord over de luchtkwaliteit in dit gebouw. En ik moet zeggen dat dat in de oude studio's wel anders was. Hoe anders is dat ook op veel basisscholen. Want in één op de zes gebouwen is het droever gesteld met de luchtkwaliteit. En leidt het ook tot gezondheidsklachten. Daarvoor heeft zich in het gezelschap gemeld D66-Kamerlid Paul van Menen Hij heeft jaren in het onderwijs gewerkt. En weet dat het probleem zeker niet van vandaag of gisteren is. Wat gaan wij eraan doen? We bespreken het na het nos Lies het dodental na de brand in een winkelcentrum in Siberië blijft oplopen. De Russische minister van Rampen zegt dat zeker 64 mensen om het leven zijn gekomen. Het zoeken naar slachtoffers wordt bemoeilijkt doordat het dak van het gebouw is ingestort. Brandweerlieden moeten het gebouw verlaten vanwege instortingsgevaar. De oorzaak van de brand in Siberië is nog altijd onbekend, zegt correspondent David-Jan Godfoy. De eigenaar van het winkelcentrum die wijst naar een groep hangjongeren... en die zouden dan mogelijk brand hebben gesticht. Hoe het ook zij eh, bekend is dat nog niet. Dat zal ook het nadere onderzoek moeten uitwijzen. Er zijn vier mensen opgepakt... onder wie de eigenaar van de plek op de vierde verdieping van het winkelcentrum... waar de brand is ontstaan. Een omstreden imam heeft in een preek uitgehaald naar burgemeester Abu Taleb van Rotterdam, meldt de Telegraaf. In een video op Facebook noemt imam Fawaz Geneet de burgemeester een afvallige moslim en een vijand van de islam. De nationaal coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zegt dat hij weet van de toespraak. Volgens hem draagt de imam bij aan het radicaliseringsproces in de richting van het jihadisme. Eerder kreeg de salafistische imam al een gebiedsverbod voor twee wijken in Den Haag... omdat hij in een boekwinkel illegaal gebedsdiensten leidde. Oud-senator en oorlogsheld Johan van Hulst is overleden. Hij speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog een cruciale rol... bij de redding van 600 Joodse kinderen uit de crash bij de Hollandse Schouwburg in Amsterdam. Hij was toen directeur van de hervormde kweekschool die ernaast lag... Van 1956 tot 1981 zat hij in de Eerste Kamer, eerst voor de CHU en later voor het CDA. Johan van Hulst was 107 jaar. Het moet voor schone auto's goedkoper worden om te parkeren. Het kabinet hoopt met die maatregel het aantrekkelijker te maken... om in een schone auto te rijden, zodat de luchtkwaliteit verbetert. De advocaat van president Trump eist excuses van pornoactrice Stormy Daniels. Zij zegt dat de advocaat haar zwijgeld heeft betaald... nadat ze seks had gehad met Trump. Maar de advocaat zegt dat hij helemaal geen pornoactrices kent... Hij reageert op een interview met Stormy Daniels dat vannacht is uitgezonden. Veel Belgen met een dieselauto komen in Nederland tanken. in België is de accijns flink verhoogd. Dat scheelt Belgen die hier komen tanken soms 20 cent per liter. Voor het eerst in 10 jaar voldoet Frankrijk aan de begrotingsnorm van de EU... Dat is goed nieuws voor president Macron. Hij wil economische hervormingen doorvoeren in Brussel. Maar doordat Frankrijk zelf niet aan de norm voldeed... kon hij daar niet op aansturen, zegt correspondent Frank Renaud. Frankrijk en Spanje waren eigenlijk nog een beetje de slechte leerlingen... in de klas in de Europese Unie, als het om de staatsfinanciën ging. En Merkel bijvoorbeeld, Angela Merkel heeft altijd tegen Macron gezegd... als jij echt uh, mee wil praten in de Europese Unie... en door je partner serieus wil worden genomen... zorg dan dat je je staatsfinanciën op orde krijgt. En daar begint het nu dan eindelijk op te lijken in Frankrijk. In november kreeg Frankrijk nog een waarschuwing van de Europese Commissie... vanwege het hoge begrotingstekort. De oudste wapenfabrikant van Amerika is bijna failliet. Het bedrijf Remington werkt aan een deal over een schuld van bijna een miljard dollar. Remington heeft imagoproblemen, onder meer door de schietpartij... op de basisschool in Sandy Hook in 2012, waarbij een Remington werd gebruikt. Ouders willen schadevergoedingen. De wapenverkopen zijn in het algemeen gedaald na de verkiezing van president Trump... Veel Amerikanen kochten in 2016 wapens. omdat ze vreesden dat Hillary Clinton de vrijheid van wapenbezit zou beperken. Het weer in het midden en zuiden plaatselijk nog dichte mist. Verder wisselen zon- en stapelwolken elkaar af. met vooral vanmiddag lokaal een regenbui. Het wordt 7 tot 10 graden. Morgen bewolkt met in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen. En het wordt dan ongeveer 8 graden. En weer naar het verkeer, Jolanda. Ja, er staat nog steeds file, er gebeurde een ongeluk met een tankwagen op de A67 Eindhoven richting Venlo. En in de staart van die file gebeurde nog een keer een ongeluk met vier auto's. Gevolg is acht kilometer tussen Asten en de Alfred Helden. Bijna een uur vertraging, er is maar één reishok open.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 Bekijk alle paasdagdeals op Macro.nl Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. cdctandzorg.nl Nog zes dagen tot Pasen. Kijk voor alle dagdeals op Macro.nl NPO Radio 1 KRO NCRW. spraakmakers. In het laatste uur van Spraakmakers, laatste half uur... bespreken we zo meteen de luchtkwaliteit op basisscholen. In één op de zes gevallen is die zeker niet oké. Okay. Dat leidt tot gezondheidsklachten, tot misselijkheid... en hoofdpijn bij leerlingen en onderwijzers. D66-Kamerlid Paul van Meenen zat 33 jaar in het onderwijs... weet dat het een hardnekkig probleem is. We spreken daar dus zometeen over... samen ook met uh, mijn uh, metgezel van deze ochtend, John de Wolf, als spraakmaker. Maar eerst bespreken we het overlijden van verzetsheld Johan van Hulst. U hoorde daar al over in het nieuws. Hij is 107 jaar geworden. Oud-Eerste Kamerlid, fractievoorzitter van het CDA... een oud-verzetsman en ook nog een uitstekend schaker. In een uitzending van de NOS vertelde Van Hulst eind januari... over zijn verzet tegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Hij hield vanuit een kweekschool in Amsterdam... honderden Joodse kinderen uit handen van de nazi's. Dan brachten ze bijvoorbeeld 32 kinderen naar mijn school. Naar die lokale. 32. Maar zij moesten de getypte lijst hebben... met de namen en adressen van die 32 kinderen. Wat deden wij? Wij vonden er geen 32 in, maar bijvoorbeeld 25. Johan van Hulst was het dus over uh, waarmee hij onder de Joodse kinderen... uit handen van de nazi's heeft kunnen houden. We hebben contact met journalist van de Groene Amsterdammer... Marcel ten Hoven. Goedemorgen. In de uitzending, Marcel Tenhoven heeft een biografie meegewerkt. In ieder geval aan een biografie over Van Hulst. Ik hoor dat de verbinding is verbroken van de regisseur. Dus we proberen hem eventjes opnieuw te bellen. Want je zei net als John de Wolf: dan ja, moet mooi. je wel lef hebben als je zoiets hebt gedaan. Ja, mooi. Ik, ik, ik, zie, ik zie net ook op teletext staan: De kop, oorlogsheld. Nou ja, dat is de, deze man ook uh, geweest natuurlijk. Ja. Als je zoveel honderden kinderen uh, gered hebt... en je eigen nek daarvoor uitgestoken hebt... ja, dan is dat, uh, is dat fantastisch. Ja. Was hij binnen de politiek eigenlijk... Paul van Meenen, een bekend iemand? Want... Nou, voor mij niet, moet ik nee, het nee, zeggen. Ik maar hij is veel veel natuurlijk niet. ongelooflijk oud geworden. Ja. 107. Uh, maar er zal ongetwijfeld ook in de Kamer uh, aandacht aan besteed worden. Dat ja. gebeurt altijd als een oud-collega overlijdt. Maar in dit geval lijkt me daar een, nog meer reden voor. Ja, ja, want hij was inderdaad senator voor de Cau, Dat later natuurlijk het, uh, het CDA is geworden. Ja. Marcel van Hoven, nu echt een goedemorgen. Goedemorgen. Politiek journalist van de Groene Amsterdammer. Had het al over, dit is wel iemand, uh, een krachtig man, met lef. Zo te horen. Absoluut. Hij... Uh, zat namens de Cau in de Eerste Kamer. De Cau is een van de partijen die in het CDA is opgegaan. En hij vertegenwoordigde echt het beste... dat hij de Christelijke Historische Unie in de, in de politiek betekende. Mm. Hij was onafhankelijk in zijn oordeel. En hij mengde ernst, politieke ernst... met een stevig relativeringsvermogen. Echt een autonome politicus. Niet bang van de, van de partijlijn af te wijken... of voor de troepen uit te lopen, zoals hij al... Begin jaren zestig uh, beijverde hij zich voor de democratisering van de uh, universiteiten, om een voorbeeld uh, te noemen. Dat is inderdaad vooral zijn, zijn politieke kant, die verzetsdaad uh, waar we mee begonnen. Dat is natuurlijk ook iets wat. Daar moet je een krachtig man voor zijn, met veel, veel lef. Is hij daar uh, voldoende voor erkend in Nederland? Uh, op den duur wel, uh, denk ik. Uh, mensen die de geschiedenis van de, de Hollandse Schouwburg. Uh, uh, kende en wist wat uh, Van Hulst daar uh, aan heldendaden had verricht... om die kinderen te redden, die uh, herkende zijn heldendom volledig. Uh, het was ook echt, uh, zat ook echt in hem dat, dat de verzet die zijn tegen dictatoriale machten zoals de nazi's... om een ander voorbeeld te noemen, in 1962... Uh, stemde hij tegen de partijlijn in voor de bezwaren die, uh, die het mogelijk maakte dat je uit dienst bleef... En dat kwam echt voort uit zijn weerzin tegen de dictatoriale machten... die eh, op niets anders dan, dan uh, militaire kracht of pure macht waren gebaseerd. Nee. Nee. Hij, zei, hij zei in de Kamer, herinner ik me... dat de erkenning van een opstandig geweten... Uh, in dit geval tegen uh, de militaire dienst... Uh, ook een verplichting voor de wetgever uh, schiep. De gewetenswaarde mocht nooit van genadebrood uh, hoeven te leven, zei hij... Uh, hij zei daar ook bij dat dat voor hem echt het markante verschil was tussen een democratie en een dictatuur. Dat in een dictatuur het geweten niet wordt erkend. En ja. in een democratie wel. Dat vond ja. hij echt cruciaal. Ja. Hoe is hij, want je hebt meegewerkt aan een biografie dus over, over Van Hulst. Hoe, hoe kwam hij op u over? Um, als uh, iemand die heel goed wist um, wat zijn overtuigingen waren. en daar tot in de uiterste consequentie in probeerde te beleven te leven. Om maar een grappig anekdotisch voorbeeld te noemen over zijn drang naar zelfstandigheid. Uh, hij heeft de laatste drie jaar van zijn leven in een verzorgingshuis doorgebracht, maar um, tot toen ik hem nog sprak in 2015 woonde hij nog op zichzelf in Amsterdam en kookte hij ook elke avond zijn eigen potje. Zo. Een goed soepje vooraf, meneer Ten Hoven, zei hij dan, een stevige hoofdmaaltijd en een lekker toetje toe. Kijk, mooi. Mooie anekdote om mee te besluiten. Het geeft een mooi beeld. Dankjewel. Marcel ten is journalist dus bij De Groene Amsterdam. Ja, als we het dan over kwetsbaarheid en ouderen hebben... is dit wel weer het voorbeeld, voorbeeld van toch? kracht en vitaliteit. Ja, precies. ja, dat dacht ik maar. Paul van Meenen is hier dus ook Tweede Kamerlid voor D66... met onderwijs in de portefeuille. Uh, nou, onderwijs is ongeveer synoniem aan Paul van Meenen <laughs> inmiddels. Ja, zo voel je dat ook. Eerder docent geweest, eh, rector, bestuursvoorzitter van een scholengroep... en uh, onder de verantwoordelijkheid zijn ook drie scholen uh, gebouwd een ja. tijd geleden. Ja. Gisteren kwamen onze collega's van Reporter Radio met het nieuws... dat in één op de zes door hen bezochte basisscholen... leerlingen en onderwijzers gezondheidsklachten hebben... als gevolg van slechte ventilatie, hoofdpijn, misselijkheid. Gaat het dan om... Ik zou het bijna willen zeggen, meneer Vermenen, nog steeds last hebben van. Want er zijn al zoveel rapporten de afgelopen jaren over verschillende. Ja, iedere heb, keer is het weer de conclusie. Ja, inderdaad. Ik heb de reportage ook gehoord. Maar ik was er natuurlijk vanuit mijn vorige werk zeg maar, ook wel bekend mee. Ik heb het zelf ook wel meegemaakt dat er. en dat, dat zie je ook in de reportage. dat er met name nieuwbouwscholen zijn. En dat weten we nu al een hele tijd ja. waar dit uh, gaat spelen. Uh, ik heb zelf bijvoorbeeld meegemaakt dat er een school ontworpen werd uh, waar ging ja de ramen niet open konden nou daar heb ik me toen ernstig tegen verzet maar dat was uh, ja dat paste dan beter in het ontwerp en het was op een plek waar ja misschien wel ook uh, af en toe uh, wat minder koele lucht naar binnen zou komen mm. maar ik vind maar dat, ik dat zeg... zo onvoorstelbaar ik hoorde misschien ja. dat nou, collega klaas den die was ook op een school uh, ja. waarbij ook voor de kleutergroepen de ramen gewoon niet nee, open konden nee dat, dat is verschrikkelijk dat geeft dat geeft al een benauwd gevoel en maar kijk, hoe kan zoiets in het ja, ontwerp dan nou ja, ziet het dat er mooier het punt, uit he? of is handiger dat kan toch gewoon als naar, als naar één moet gebeuren, dan, dan is dat er bij het ontwerpen van scholen één veel beter naar docenten geluisterd wordt, want die weten wat het is om in een klas met dertig kinderen te ja. zitten. Nou, dan is het al snel uh, flink benauwd. En dan wil je wel frisse lucht. En dan ja. wil je frisse lucht. Ja. En ten tweede, er zijn ook uh, er zijn gelukkig veel nieuwe scholen gebouwd de afgelopen jaren. Er hebben ook veel D66-wethouders aan, aan bijgedragen. Oh ja. <laughs> dat wel even mag. Ja, het is wel zo. Maar goed, dat terzijde. Je heeft ook al aardig uh, wat jaar in de coalitie gezeten en het probleem is er nog steeds. Hè? Even de nou, wij, van wij de medaille Vijf maanden in de coalitie. Ja, maar dit dus... gaat al wat langer terug dan ja, uh, alleen tot 2006. Dat was de laatste keer dat wij erin zaten. Ja, dat ja. Dat, nou ja maar goed, dat wil ik, ik wil er geen partijpolitiek van maken. Helemaal niet. Het is een lang bekend probleem en ook wij staan nu voor de opdracht om het oplossen. Ja. En een van de belangrijkste dingen is dus luisteren naar die docenten. En twee, zorgen dat degene die die school ontwerpt ook begrijpt wat een school is. Ja. En er zijn heel veel ontwerpers, heel veel architecten die denken: nou ja, of ik nou een kantoorgebouw of een school ontwerp, dat is ongeveer hetzelfde. He, maar dat is echt een enorm Enorm verschil, want in zo'n schoolgebouw zijn die kinderen de hele dag binnen. Dat is trouwens ook nog een probleem. Ze zouden ook veel meer naar buiten ja. moeten. Ja, ik denk dat dat pleidooi door veel ouders uh, ondersteund wordt ook. Dat dat best wel mag, dat er daar niet zo moeilijk over gedaan dan, uh, de, maar, ja. moet worden. Ja. Maar dat roept wel de vraag op, wie is er nou verantwoordelijk? Want je ja, hebt jullie geven als, als overheid een pot geld, hè? en dat, dat is geld wat niet geoormerkt is. Dus dat kan aan alles worden uitgegeven op een school. Je hebt de ja. gemeente die verantwoordelijk is voor die gebouwen. En je hebt natuurlijk de scholen zelf. Ja, wie nou, is hiervoor verantwoordelijk? Nou, sterker nog, als het gaat om nieuwbouw, dan gaat het hier vaak om. Dan kunnen de scholen daar niet eens een euro aan uitgeven. Dat zou eigenlijk veranderd moeten worden. Want ik denk dat het goed zou zijn als scholen ook zelf investeren... in bijvoorbeeld het binnenklimaat, maar ook aan energiezuinige scholen. Daar hebben ze ook uiteindelijk een financieel voordeel van. Maar die kant gaan we toch op. Mm -hmm. Maar als het gaat om nieuwbouw is toch vooral de gemeente nu aan zet. Die krijgt daar geld voor van de overheid. Nou, dat gebeurt. Maar ja, nog bij de gemeente, nog bij vaak schoolbesturen... is de echte goede kennis omtrent dit soort installaties... die klimaatinstallaties aanwezig. Dus er gebeurt maar wat... En dan dan vaak nog door mensen die echt geen flauw idee hebben dat ze een school aan het ontwerpen zijn. Maar zegt u, worden door een stel beunhazen worden die school gebouwen. Nou, ze zijn dat stand zijn. Mensen dus die die, stand heeft, hebben. Mensen die, die ja, niet begrijpen het. dat ze een school aan het bouwen zijn, nee, nee, ja. want het is echt hè, we zitten hier ook in een nieuw gebouw. Het ziet er allemaal prachtig uit. Ik hoop dat het van de zomer ook hier net zo aangenaam is als In ieder geval luxe flex. Ja, maar hier zie, nou hier hoef je ook het raam volgens mij niet open te proberen te zetten. Nee, ja, maar correct. stel je voor dat hier ook nog eens want dit is ongeveer de grootte van een klaslokaal deze studie. Moet je voorstellen dat er ook nog 25 of 30 kinderen de hele dag druk bezig zijn. Nou, dan wordt het hier heel anders. Ja. En, daar, en dat is hier niet nodig, maar in een schoollokaal heb je dan nodig dat het echt mm -hmm. kan luchten. En ja, ik u zei al, ik ben zelf ook docent geweest. Nou, ik weet wel hoe lekker het was als je een les gegeven had. Als je even lekker die ramen ja, open kon tuurlijk. zetten. Nou, in heel veel ontwerpen kan het niet meer. En dat alleen dat al zou ik zeggen. Ja. Laat je dat niet overkomen aan mm -hmm. school. Onbegrijpelijk. Ja. Nee. Als leek horende. He, voor, voor je kinderen, uh, dus ook, ook de jeugd... Uh, uh, één, uh, moet uh, uh, betrouwbaar zijn, school... He, dan moet er een veilige plek zijn... Twee, uh, het moet een gezonde plek zijn. Ja, als je dit, dit soort uh, verhalen hoort, dan uh, ja, vind ik wel schrikbaar. Ja, want ja. als, u, als u zegt, meneer Vermeena, het ligt bij gemeentes in ieder geval... die wonen ook niet op een andere planeet. Die komen toch ook wel eens op een schoolplein of in een schoolgebouw? Dus die zouden dan Klopt. toch moeten weten? Hè? Ja, dat is ook zo. Het gaat specifieke overigens Specifieke eisen. Ook, kwam ook in de reportage naar voren natuurlijk. Het gaat ook op heel veel plekken goed, gelukkig. Ja. Ja, die maar moet je als denk, voorbeeld nemen, denk ik. Dat, precies, dat moeten we, moeten we doen. En er komt overigens ook heel veel extra geld weer naar de gemeente toe... Hè. Zijn, er komen extra miljarden... Die, uh, op die, die in die gemeente ook aan dit besteed kunnen worden. Ja. Hè? Maar het is niet alleen maar een kwestie van geld. Nee, maar nog even wel over dat geld. Is dat genoeg? Want er kwam, we eind, wat was, eind vorig jaar was er ook een, over een school... ik weet niet meer welke... maar dat de gasrekening die moest deels betaald worden uit de docentenpot. Ja, nou ja, en de onderzoek weer het van leren school, die zeiden... Op. het is gewoon als totaal te weinig geld wat er vanuit politiek ten nou, komt. Dat is waarom mijn partij in, in ieder geval altijd wil investeren in ja. het onderwijs. Maar zelfs ik zeg erbij, het is niet alleen maar een kwestie van geld... Kennis is het dus is ook, ook belangrijk. een kwestie van waar geven we het aan uit. En in het geval bijvoorbeeld dat een, dat een school heel veel kosten kwijt is aan de energie, ja, dan zit hij waarschijnlijk in een heel oud gebouw. Hmm. Hè, waar wel de ramen open kunnen zetten maar, uh, kunnen, maar waarbij bij dat wij spreken niet eens uh, nodig nee, echt... is, want het tocht al genoeg. Ja. Die, dat soort schoolgebouwen ken ik helaas ook. Het is een beetje zoals He, mijn dus... huis. <laughs> wel lekker luchtig. <laughs> Nou, maar leuk, niet heel energiezuinig. Ja, nee, goed, maar daar heeft de gemeente nog geen ja. verantwoordelijkheid voor. Ja. Maar, uh, maar daar moet je dus ook aan werken. Dus je moet wel degelijk al die oude gebouwen ook vervangen door nieuwe uiteindelijk. Mm. Eh, maar dat moet gebeuren met verstand van zaken. En dat is er niet genoeg. Het is er niet genoeg bij de scholen. En het is er, althans, er wordt te weinig gebruik ja. gemaakt laat ik Dat zeggen van de kennis van docenten. Maar dit, dit constateren vlak. we nu, en dit constateert we ook tien jaar geleden... Dus waar, wanneer komt de echte verandering? Nou ja, ik hoop nu. Uh, wij zitten in ieder geval als D66 in een positie... dat we dit ook aan de orde uh, willen uh -huh. stellen. Hè. Ik, ik vind het uh, echt... Zorgwekend. Dit rapport zullen we ook ongetwijfeld in de Kamer bespreken. En nogmaals, daar gaat nu ook veel extra geld weer ja. naar gemeenten. Dus ik zou zeggen, we moeten niet een soort nationaal plan nu maken. Daar, daar zou ik niet voor voelen. Daar ging het even over in de reportage. Maar dit is vraag maatwerk op schoolniveau, zal ik ja. maar even zeggen. En ik, ik roep gemeenten ook op en de nieuwe colleges... om met het geld dat er is ook hier heel goed naar te kijken... in het belang van die kinderen en van de leraren. En moet je dan ook niet af van die grote som geld... maar toch meer oormerken? Van dit is ja. Ja, dat is een discussie die ook speelt. Maar je moet je, moet je voorstellen dat je, dat je in Den Haag zou beslissen... dat een bepaald deel hier aan uitgegeven moet worden. Ja, ja er zijn al een heleboel scholen, gelukkig ook... die hebben hun zaken wat dat betreft al, na, al voor elkaar. En die, elkaar. Je daar dan en die kunnen dan het niet weer ergens anders aan uitgeven. Dus, maar wij, ik heb er in ieder geval voor gepleit met succes... dat ouders en docenten veel meer betrokken worden... en ook veel meer zeggenschap krijgen... over waar het geld op schoolniveau naartoe gaat. Ja. En ik denk dat dat ook kan helpen, want als dit... He, dit wordt ook door ouders als een heel belangrijk probleem gezien. En dan kun je besluiten om het hier aan uit te geven. Goed, laten we hopen dat er eindelijk een keer echt wat mee wordt gedaan. Zeker, Hartelijk zeker. dank, Paul van Menen. Ik ga je ook bedanken, de Wolf. Ja. Nog een lange dag te gaan. Tot aan 11 uur vanavond op het voetbalveld. Ja, dadelijk lekker trainen. Lekker de, buiten, de buitenlucht in. Als we het dan ah, toch ah, over frisse ja, lucht hebben. precies. Het is een hele mooie dag. Ja. netjes houdt in de studio, geen streaken en ook nog van cd draait... dan weet je zeker dat het nummer wordt afgemaakt... in ieder geval van Tim Knol, De Kids Heart. Nationale Hans Heuvelman is hier. Welkom. Dankjewel. 44 jaar, je werkt bij Microsoft... Klopt. En je gaat een enorme score neerzetten voor de quiz. Nou, in ieder geval de hoogste van de week, hè? Ja, dat tot nu toe, ja, zeker. Ja. Dat is altijd <laughs> makkelijk, hè, voor de mensen die op maandag te gast zijn. Die kunnen in ieder geval één dag bovenaan staan. Zullen wij gewoon gaan spelen? Graag. Succes. Ja, die plannen van uh, Defensie, hier, daar wordt al een tijd naar uitgekeken. Ja. Het grootste deel van het geld, 1,2 miljard euro... blijkt nodig te zijn voor het oplappen van verouderd materiaal... het aanvullen van het salaris van militairen. En één nieuwtje hebben we inderdaad al gehoord. Dat is uh, militairen die weer in hun uniform over straat mogen. Maar uh, is het genoeg allemaal? Nou, het antwoord is eigenlijk gewoon duidelijk, dat is nee. Een extra buitenlandse missie zit er dan ook niet in. Ja, dus dat de roep om meer geld voor de Defensie zal dan ook nog wel even doorgaan. Ja. De inzetbaarheid van het Nederlandse leger wordt niet vergroot... met het extra geld dat erbij komt. Dat meldt de Volkskrant op basis van het conceptversie van de Defensienota. Vandaag presenteert het kabinet het definitieve vierjarenplan voor Defensie. En dat plan komt van staatssecretaris Visser en een collega-bewindspersoon. Hoe heet die andere bewindspersoon? Uh, minister Beileveld. Anke Inderdaad is minister van Defensie. En het plan is afgelopen vrijdag goedgekeurd in de ministerraad. In haar Defensienota staat ook dat militairen in het openbaar... weer hun legeruniform mogen dragen. Sinds welk jaar was daar een verbod op? 2014. Dat klopt inderdaad. En het werd toen ingesteld toen een Nederlandse jihadist vanuit Syrië opriep... om een daad te stellen tegen de overheid. En de vrees bestond dat militairen dan doelwit zouden kunnen worden van aanslagen. Dan vraag drie, Luister mee. Het feit dat het Europees aanhoudingsbevel misbruikt wordt voor politieke doeleinden... dat men het Europees aanhoudingsbevel gebruikt om politieke opposanten achter de tralies te zetten... Men zal daar ook wel rekening houden met het feit dat Spanje voor het ogenblik blijkbaar aan het afleiden is naar een dictatuur. Tienduizenden Catalanen gingen gisteren de straat op... om te demonstreren tegen de arrestatie van Carl Puigdemont. In welk land werd Puigdemont aangehouden? Duitsland. Ja, hij was na een lezing in Finland onderweg naar België... waar hij in ballingschap leeft. De demonstranten eisen dat hij wordt vrijgelaten... en niet aan Spanje wordt uitgeleverd. Tijdens de demonstraties in Barcelona... kwamen tot confrontaties tussen actievoerders en de politie. Welke Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging... organiseerde het proces? Oeh, dat weet ik niet. Het protest, sorry, dat was het ANC, de voorzitter van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging ANC... Deed eerder namelijk een klemmend beroep op de EU... en in het bijzonder Duitsland om poetje de mond niet uit te leveren aan Madrid. Dan vraag 5. Dat is weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Ik had opeens heel veel last van, van overstuur na vijf, zes rondjes toen ik achter Magnussen zat. En opeens ging ik ging de eerste bochten, ja, toen brak hij helemaal uit... Niet al te lastig, denk ik. Nee, Max Verstappen. Max Verstappen, inderdaad, de eerste race van het nieuwe seizoen. Was geen groot succes voor Verstappen, hij werd de zesde. Wie won gisteren de Grand Prix van Australië? Vettel. Ja, Sebastian Vettel, inderdaad. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Je krijgt cryptische aanwijzingen en de vraag is wie bedoelen we? Hoe eerder je het weet, hoe meer punten het oplevert. Dus hier komen de hints. Vier. Ik word niet door iedereen hoog geprezen. Drie. Want ik krijg nu een hoop haat en geniet over me heen. Stop. Abu Talib. Ahmed Abu Talib. Ja, het zat in die tweede. Je over mij heen inderdaad. En de eerste. Ik word niet door iedereen hoog geprezen. De naam Ahmed betekent hoog geprezen, ofwel nee. iemand die God voortdurend dankt. Voor één punt was nog geweest. Ik word door de radicale preter Farwaatje Geneit bestempeld als afvallig moslim. En vandaar dat we inderdaad Ahmed Abu Talib als persoon hadden gekozen. Dat geeft jou een factor van acht. Dus dat is een mooi uitgangspunt voor die tweede ronde. Die duurt 90 seconden. Um, laat me de vraag in ieder geval helemaal uitstellen... voordat jij met het antwoord komt. Paul van Meenen zit aandachtig mee te luisteren... maar mag niet souffleren, zeg ik eventjes. Ja. We gaan weer door. De Nationale Nieuwsquiz. Een taxichauffeur reed gisteren in welke plaats... twee tankende mensen aan? Uh, Zandam. Is goed. Tegen welk land speelt het Nederlands elftal vanavond? Portugal. Ja. Welk land voert per 1 juli een crisisbelasting in... vanwege een enorme staatsschuld? Frankrijk. Aruba. In het Britse plaatsje Ellsbury is een standbeeld van welke zanger onthuld. Bowie? Ja, David Bowie. Welke pornoactrice leverde gisteren in een interview geen bewijs dat ze seks met Donald Trump heeft gehad? Stormy Daniels. Dat is goed. Het kruifkoord in welke Brusselse gemeente is binnen anderhalve dag al vernield? Molenbeek. Ja, hoe heet de rapper die de Nederlandse Kids Choice Award heeft gewonnen? Ronnie Flex was het. Welke Nederlandse tennister heeft gisteren niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen Venus Williams? Kiki Pattins. Ja. Op het stationsplein. In welke plaats is in de nacht van zaterdag op zondag geschoten? Bas. Um... Assen was het. Het grootste cruise schip aller tijden is zaterdag in welk land de water gelaten? Uh, Engeland. Dat was wel Frankrijk. Okay. Hoe heet de wielrenner die zondag de 80ste editie van Gent wevelgem op zijn naam heeft geschreven? Uh, Terpstra. Nee, kan. Okay. Meer dan 100 schoolmeisjes die onlangs door welke terreurgroep werden vrijgelaten zijn herenigd met hun ouders. Boko Haram. Ja. Door een storm heeft de sneeuw op bergen in Rusland en Bulgarije tijdelijk welke kleur? Oranje. Ja. Na drie afleveringen is welke afvalshow van SBS van de buis gehaald? Uh, weet ik niet. Vetfit, heet hij. De Consumentenbond heeft welke telefoonprovider voor je rechter gesleept? Samsung. Ja, en een record aantal toeschouwers bezocht gisteren de handbalwedstrijd van Nederland tegen welk land? Hongarije. Dat was Hongarije, inderdaad. Vraag 20 die Mag ik dan, mag Paul ja. van Menen ook nog wat doen? Hè? Ik ben er heel blij van. De kleindochter van welke beroemde dominee liep in Washington mee in een mars tegen vuurwapengeweld? Meneer van Menen. Ja, Kijk, dat is niet al te moeilijk. hè? Ja, maar die scoren mogen we helaas niet bij de punten van, uh, van Hans optellen. Niet te min goed gedaan, want je had inderdaad uh, tien vragen goed in die tweede ronde. Vermenigvuldigd met acht kom je op een score van 80 punten. Dus misschien zijn we wel langer dan één. Dat zou ja. maar kunnen. Dankjewel, Hans, voor het meedoen. De vaste prijzen zijn ook voor jou. Kaart voor beeld en geluid en een flesje wijn of olijfolie. Dankjewel. Bijna half twaalf. Tijd voor. Eén op één zometeen. Sven, goed Jelen, goedemorgen. Er moet meer kleur komen in de rechtbank. Dat wil zeggen meer rechters dus van niet-westerse origine. Pleidooi van de vertrekkend president van het Haagse gerechtshof. Maar hoe moet dat nou straks als een diepgelovig moslim... moet oorde oordelen over Geert Wilders? Of is dat een totale onzinvraag? Daarover gaat het zometeen in één op één. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunten uit het nieuws. Lieslotte Thomas. De nieuwe waterweg en de botlek worden anderhalve meter dieper. Vandaag begint het baggerwerk dat is bedoeld om het havengebied van Rotterdam... bereikbaar te houden voor steeds grotere containerschepen. Werkzaamheden gaan anderhalf jaar duren. Het dodental van de brand in een winkelcentrum in Siberië is opgelopen naar 64. Heeft de minister van noodsituaties bekendgemaakt... nadat brandweerlieden alle verdiepingen van het complex hadden doorzocht. Zes lichamen zijn nog niet geborgen. Er liggen nog tien slachtoffers in het ziekenhuis. Een omstreden imam heeft in een preek uitgehaald naar burgemeester Abu Talib van Rotterdam, meldt de Telegraaf. In een video op Facebook noemt imam Fawaz Sheneed de burgemeester een afvallige moslim en een vijand van de islam. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid draagt de imam bij aan het radicaliseringsproces in de richting van het jihadisme.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 Die dank je wel. Jolanda, wat heb je nog aan files? Een ongeluk nu op de A1 van Hengelo naar Amersfoort. Uh, bijna 20 minuten vertraging tussen knooppunt Beekberg en Alfred Hoendelo. De andere kant op bij Apeldoorn-Zuid zo'n 10 minuten vertraging. En in het zuiden nog steeds behoorlijk wat vertraging op de A67. Eindhoven richting Venlo. Waren twee verschillende ongelukken. Tussen Assen en het Helde. meer dan een uur vertraging. Daar is maar één reisgok open. Op weg naar Venlo kan je beter omrijden via Maasbracht. Over de A2 en de A73. En? PO Radio 1, KRO NCRW. 1 op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Er moeten meer rechters komen van niet-westerse origine. Pleidooi van de vertrekkend president van het Haagse Rechtshof... vandaag in de Volkskrant. Vertrekkend, want Leendert Verheij, zo heet de man... trekt over twee dagen de deur van het hof definitief achter zich dicht... na meer dan drie decennia in de rechtspraak... en na 22 jaar van bestuurlijke functies in die rechtspraak. In die tijd zag hij de samenleving veranderen... en ook het aanzien van de rechter. Je moet met je tijd meegaan, is een adagium. En dus zit hij ook op Twitter en pleit hij dus nu voor... zoals dat tegenwoordig heet, meer kleur... in. Toga bij de zittende magistratuur. Leendert Verheij, goedemorgen. Goedemorgen. Was u niet juist de man die die nieuwe rechters moest aannemen? Dat klopt. Dat wil zeggen selecteren. Dat is nog iets anders dan aannemen. En ik was voorzitter van de Landelijke Selectiecommissie voor Rechters. Die commissie beoordeelt of iemand in beginsel geschikt is. En ja. daarna solliciteert iemand nog bij een gerecht, heel concreet. Ja. En daar wordt pas beslist of hij ook daadwerkelijk rechter wordt. Ja, en waren er wel genoeg geschikte, kand geschikte kandidaten dan? Uh, nee, uh, we hebben geconstateerd dat op zichzelf de selectie als zodanig niet zozeer een drempel vormt. Daar hebben we ook overigens heel veel aan gedaan. Om bijvoorbeeld onze testen zo in te richten dat daar niet onnodige belemmeringen... voor mensen met een andere culturele achtergrond in zitten. Dat ja. kan dus bijvoorbeeld in taalgebruik en zo zou ja. dat kunnen zijn. Ja. Uh, en daar hebben we ook wel echt de indruk van dat we wat dat betreft de belemmeringen zoveel mogelijk... Haven weggehaald. Maar, maar toch er is ook er iets zo... anders. En, je en, moet de ja? goede mensen uh, bij je krijgen. En dat doet niet de selectiecommissie. Dat is een veel breder probleem. Ja. En wij hebben de indruk dat ze zijn er wel en ze worden ook echt benoemd. Uh, ja. Sinds 2014 uh, zitten we op ongeveer uh, 6 à 7 procent van de nieuwe instroom. Maar dat is wat ons betreft nog te weinig. Ja, waarom is het eigenlijk belangrijk? Want een rechter hoort zijn eigen achtergrond toch niet te laten meewegen in een vonnis? Dat klopt, dat is zeker waar. Maar tegelijkertijd is het zo dat uh, mensen met die andere culturele achtergrond vaak veel meer begrijpen van uh, partijen die bij ons komen. En dat uh, partijen uit die andere culturen en die mensen hebben uh, vaak het idee van ja, ik kom hier voor een gerecht waar uh, de mensen allemaal uit uh, de westerse. Uh, cultuur komen, ja. die begrijpen sommige dingen van mij misschien niet en ik begrijp sommige dingen eh, omgekeerd niet, die zij dan niet eh, opsporen. Dus er ja. kan communicatiestoornis ontstaan. Juist, goed. We moeten praten. Welkom bij één op één. Waarom hebt u meneer Verheij niet gepleit voor meer PVV-rechters eigenlijk? Nou, wij pleiten nooit voor uh, politieke richtingen en overtuigingen. Uh, we hebben een puriforme samenleving. Ik heb afgelopen donderdag op mijn afscheid gezegd dat ik uh, mij zeer gelukkig prijs dat wij in dit land. Uh, wat dat betreft in beginsel geen onderscheid maken. Dat iedereen uh, in beginsel rechter kan worden op voorwaarde ja. dat hij de competenties heeft. Maar u zegt net dat een rechter wel begrip moet kunnen hebben voor een verdachte. En dat uh, uh, soms nu blijkt vanwege gebrek aan kennis, bijvoorbeeld van de achtergrond van een bepaalde. Verdachten de verdachte uit een niet-westerse achtergrond... dat dat ge gebrek aan begrip er zou kunnen zijn. Je zou ook kunnen zeggen... een rechter die alsmaar links stemt... heeft geen enkel begrip voor Geert Wilders. Dat is toch hetzelfde probleem? Nee, als het goed is, is de rechter zo professioneel dat hij zijn eigen persoonlijke opvattingen in zijn werk naar achter kan schuiven. Ik kom zelf uit een christelijke achtergrond en ik heb dat uh, altijd in de rechtspraak uh, goed in balans weten te houden. Ik ben nooit gewraakt, ik heb nooit uh, echte fundamentele kritiek daarop gekregen omdat je allemaal, ongeacht of je christen bent of moslim of atheïst of wat dan ook, ja. uh, allemaal moet je uh, een bepaalde professionaliteit hebben. De toga is daar niet voor niets, zeggen wij dan. Maar dan maakt toch de afkomst ook niks uit? De afkomst maakt iets uit in de zin dat je um, iets meebrengt aan kennis en aan uh, affiniteit dat in het totaal van de rechtspraak iets kan toevoegen. Kijk, ja, als wij... Maar dat geldt dan toch ook voor een PVV'er? Zeker, maar er staat ook nergens dat een PVV'er geen rechter kan worden... en uh, er staat ook nergens dat uh, iemand met een andere politieke richting... geen rechter kan worden, waarop getoetst wordt. Dat is op de competenties en op het vermogen... Of, om je eigen persoonlijke opvatting inderdaad naar achter te schuiven. Ja, maar goed, nogmaals, dan maakt de achtergrond van zo iemand... toch niet heel veel uit. Het maakt wel wat uit. Uh, ik heb in het Volkskrant interview het voorbeeld genoemd... van een hier, uh, uh, dat is eigenlijk een rechter, maar dan bij een hof... in opleiding, die uh, van Turkse achtergrond... die op een zitting uh, met Nederlandse collega's... in het uh, gesprek met de partijen andere dingen blijkt te horen... dan de Nederlandse collega's. In die zin maakt het dus iets uit. Hij maar zou het soms... niet zo kunnen zijn dat een PVV-rechter... ook andere dingen hoort dan een D66-rechter? Uh, dat zou kunnen, maar we hebben daarom ook een gemelleerde rechterlijke macht. Uh, we, hebben, uh, we vragen eigenlijk niet eens naar de politieke achtergrond. Maar ik kan u echt wel zeggen uit ervaring dat wij een gemelleerde rechterlijke macht hebben... die een behoorlijke afspiegeling van onze samenleving ook vormt. Tegelijkertijd oh ja. zeg ik er ook onmiddellijk bij... dat als mensen vinden dat ze uh, in bepaalde opzichten heel radicaal moeten zijn... en dat ook steeds naar buiten moeten brengen... dat dat zich niet verdraagt met het ambt van rechter. Dus nee. uh, dat geldt voor iedere opvatting. Dat ja. geldt ook voor bijvoorbeeld hele orthodox-christelijke opvattingen of orthodox-moslim uh, uh, opvattingen. Ja. Als je die niet naar achter kunt schuiven. En als je niet in staat bent om die, zodra je rechter bent... Uh, eigenlijk niet meer voortdurend heel prominent in de publiciteit te brengen... Ja. dan word je daarmee ongeschikt als rechter. Nou ja, u zegt net een gemiddelde gezelschap, maar uit cijfers van een paar jaar terug... zijn de meest recente die we hebben kunnen vinden... blijkt dat ruim een kwart, uh, 28,6 procent, bijna een derde dus, koos voor D66... en een uh, andere kwart voor de Partij van de Arbeid. Met andere woorden, dat is de helft van het aantal rechters... tamelijk links georiënteerd, zou ik zeggen. Ja, uh, tegelijkertijd kan je ook zeggen zijn eigenlijk rechters uit het midden. midden. Uh, dat is iets wat bij een rechter past, schat ik zomaar in. Uh, dat hoort ook wel een beetje zo. Maar tegelijkertijd zeg ik ook... Uh, het is niet zo dat wij andere mensen buiten de deur houden. En het is niet zo dat wij andere mensen niet stimuleren... om ook te solliciteren. Ja. Wij, wij maar, toetsen op de competenties en op de vaardigheden. Maar stel, ik ben uh, iemand van Turkse komaf... Uh, en ik ben een briljant jurist. Ik kom bij u en ik zeg ik wil rechter worden. Wat vraagt u dan aan mij? Dan vragen wij daarvan... Eigenlijk in beginsel hetzelfde wat we ook van Nederlandse kandidaten vragen. Mensen moeten aan een bepaald intelligentieniveau voldoen. Ze moeten vooral veel analytisch vermogen hebben. Ze moeten de taal goed beheersen, zeg ik er maar even in dit geval met nadruk bij. Dat geldt ook voor iedere Nederlandse rechter. Als je de taal niet goed beheerst, dan, dan ga je niet goed functioneren. Mm -hmm. Ze moeten in staat zijn zich te verplaatsen in anderen, in andere bevolkingsgroepen ook. Hoe lastig dat soms kan zijn, maar ook die mensen zullen dus in staat moeten zijn om bijvoorbeeld uh, grote zaken tussen Nederlandse bedrijven uh, te behandelen en daarover te beslissen. Ja. Dus dat is wat wij van ze vragen. Wij ja. vragen niet uh, mensen waarbij we andere kwaliteitsnormen stellen. Nee, dus u vraagt ook niet naar politieke voorkeur dan nee. in dat geval. Uh, ik zal u vertellen dat ik van de meeste van mijn collega's dat niet eens weet. Nee, uh, maar nou blijkt dat ik op de partij van uh, Erdogan stem, de AK-partij, de president uh, van Turkije, die het niet zo nauw voor heeft met de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Ja, hoe dat moet blijken, dat is dan één ding. En uh, een ander punt is dat het zomaar zou kunnen zijn... dat in de selectieprocedure bepaalde dingen opgespoord worden. Dat mensen bijvoorbeeld uh, heel radicaal denken... en niet in staat zijn om daarin te relativeren. Maar ik vind niet en... dat ik radicaal denk. Ik ben, ik ben wel uh, aan het flyeren en aan het campaignen ja. voor de uh, AK-partij. Ja, en ik nou... wil toch rechter worden. Ja, nou dan zou dat, uh, als, als iemand daar heel actief in is... dan wordt daar denk ik wel degelijk een vraag over gesteld in die zin... dat elke rechter in Nederland moet zich committeren aan onze grondwet... en aan de internationale verdragen waar wij ons aan gecommitteerd hebben. Ja, nou, dan, dan zeg ik er... dat ik dat doe. Uh, en u weet niet dat ik flyer en u weet ja. niet dat ik advies geef. Als ik het niet weet, dan uh, komt iemand door de selectie... en als hij zich in zijn rechterlijk ambt gedraagt... zoals een rechter zich behoort te gedragen, dan blijft hij rechter. Uh, ja, en wanneer blijkt dan dat iemand zich niet al zodanig gedraagt? Dat zou bijvoorbeeld door bepaalde publicaties... of bepaalde uitingen kunnen zijn. Een president van een gerecht kan zijn rechters en raadsheren... op hun uh, optreden in de samenleving aanspreken... wanneer dat het aanzien van de rechtspraak gaat schaden. Ja. En als dus iemand zich zou uitlaten in een zin... Uh, waarvan je moet zeggen dat het volstrekt in strijd met onze grondwet en met, met de internationale verdragen... Mm -hmm. dan kan er een moment komen dat een president daar... een uh, goed gesprek met de betrokken rechter of raadseo over heeft... Ja. En als hij erin slaagt om die persoonlijke opvatting... volledig uit zijn werk te houden... dan is daar nog niet heel veel aan de hand. Op ja. het moment dat dat anders wordt... dan, uh, ontstaan daar, uh, dan komt er een disciplinaire uh, maatregel. Het kan zomaar zijn dat een rechter uh, ook de grondwet moet toetsen. Dat komt uh, bijvoorbeeld ook voor in het proces Wilders. Nou, was u als uh, president destijds van, de Amsterdamse, uh, van het Amsterdamsehof... nog bij, betrokken bij de rechtszaak tegen Wilders... daar is een rechter gevraagd. Wat nou als ik dus, als die uh, man van Turkse kom af, briljant jurist door de selectie heenkom... maar ik ben wel een diepgelovig moslim. En ik sta tegenover Geert Wilders. Roep je dan niet over je af dat Geert Wilders meteen om die reden... een wraakingsverzoek gaat indienen? vooropgesteld het feit dat iemand diep gelovig is... kan nooit een belemmering zijn. Als hij daar heel erg mee naar buiten treedt... dan zal je er als gerechtsbestuur verstandig aan doen... om zo iemand niet op zo'n zaak te zetten. Dat komt wel eens een enkele keer vaker voor. Als het zo vaak zou voorkomen... dat hij daardoor niet meer goed kan functioneren... dan ontstaat er een probleem. En in het geval van een rechtszaak tegen Wilders... of tegen Thierry Baudet bijvoorbeeld, zou dat kunnen. Je denkt er als gerechtsbestuur altijd over na... Wij zijn als de gerechtsbesturen zijn verantwoordelijk voor de zaakstoedelingen... en dan kijk je altijd eventjes of er op dat punt geen belemmeringen zijn. En als daar een belemmering is, uh, dan kun je als gerechtsbestuur zeggen... dan moet zo iemand niet op die zaak zitten. Nee. U bent zelf ook diepgelovig, zei u net zelf. Uh, en dat blijkt bijvoorbeeld ook wel uit uw tweets. Ik citeer er één. Sneeuw in het heilige land. Vorige week nog geweest, net op tijd terug. Mooie foto's. Alleen het begrip Heilige Land kan al bij sommigen de haren uh, overeind doen staan. Ja. Nou, het is overigens een tweet van uh, vier of vijf jaar geleden. Ja. Staat u maar... er nog steeds achter eigenlijk? Ja hoor. Dus, uh, dus Israël aand... is voor u het Heilige Land? Nou ja, die aanduiding, het Heilige Land, dat is een uh, aanduiding die heel veel, ook bij wijze van spreken, in. Uh, toeristische uh, folders en zo gebruikt worden. Ja, dus maar er zijn ook bevolkingsgroepen u... die daar aanstoot aan nemen. Ja, nou, zo, dus die diepe lading heb ik er niet aan gegeven, kan ik u verzekeren. Um, en uh, wat dat betreft, overigens is het een zeer uitzonderlijke tweet... wat mij betreft, omdat ik heel weinig van dat soort persoonlijke dingen erop zet... omdat ja. ik me veel meer richt op mijn werk, maar hier vond ik wel van dat dat kon. Ja, dus ook het begrip heilige land. Ja, maar nogmaals, ik geef daar niet de ladingen aan... die u daar kennelijk uh, ook wel achterzoekt. En uh, wat mij betreft zat daar nou niet een soort uh, geloofsbelijdenis in... of iets dergelijks. Nee, maar zo kan het wel op anderen overkomen, Ja, toch? zeker. Nu ja. u dat zegt, kan dat zo op anderen overkomen. Zo heb ik het destijds niet bedoeld. En nee. u bent na vier jaar de eerste die daar iets over vraagt. Kijk, nou, dat is in ieder geval een goede voorbereiding, zal ik maar zeggen. Ja. <lacht> uh, ander citaat. Bedenk wel dat het totaal van onze wetgeving... sterk is geïnspireerd op Bijbelse weide. Ja, dat... En als ik nou moslim ben en ik hou helemaal niet van die Bijbel... ik moet zelfs helemaal niks hebben van die Bijbel... Ja. ik hang de Koran aan... Ja. Nou, dan uh, hebben wij in ons, politieke, in ons politieke systeem... een mogelijkheid om te kijken of je... Uh, die wetgeving kunt veranderen, dat, zo gaat dat in een democratie. En, nee, maar ik, ik en, solliciteer ik ermee... als rechter. Dus ik, ik solliciteer niet als politicus, ik solliciteer als rechter. Ja, als en ik maar... hang de Koran aan, ik ja. heb een hekel aan de Bijbel. Sterker nog, dat vind ik een gewelddadig boek... dat anderen probeert te onderdrukken. Ja. Dan eh, sta je zelf voor de keuze of je je aan de grondwet... en aan onze wetten committeert, ja of nee. Maar hoe weet u dat? Nou, de, iemand legt daar een eet voor af en als hij in zijn daden eh, afwijkend gedrag daarvan vertoont, dan ontstaat er een probleem. Ja, dus als je van niet westersel kom af bent en je bent een diepgelovig moslim, dan moet je toch de Bijbel erkennen. Nee, dat is niet zo. Er zit, zijn waarden in de Bijbel te vinden, bijvoorbeeld over de uh, begrippen schuld en vergeving. En uh, ik noem een voorbeeld, de wijze waarop wij omgaan in het uh, schuldsaneringsrecht, dat je de mensen een kans geeft om op een gegeven moment met een schone lijn te beginnen. Beginnen, dat is een gedachte die je in de Bijbel al terugvindt. En op zichzelf denk ik niet dat er heel veel moslims zijn die daarvan uh, uh, op hol slaan. omdat ze dat horen. Nee, maar u zegt terecht, en dat zegt vermoedelijk elke minister van Justitie. Uh, dat onze wet en ook onze grondwet is gebaseerd op Bijbelse waarden. namelijk de joods-christelijke traditie in dit land. Ja, dat is ook onmiskenbaar zo. En als mensen vinden dat dat heel anders zou moeten worden. dan is er een democratisch proces om daar uh, een discussie over te voeren. Maar als, maar als je dat nou als, rechter, als je vindt? rechter wilt worden, dan heb je te doen met de wetten die er op dit moment zijn. En uh, maakt u zich geen zorgen. Natuurlijk heeft elke individuele rechter te maken met wetten... waarvan hij zegt dat zou mijn voorkeur niet geweest zijn. Dat heb ik natuurlijk ook gehad in de loop van mijn loopbaan. Geeft u zo'n een voorbeeld? Uh, ik heb wel eens uh, op uh, economische politierechterzittingen ondernemers moeten veroordelen voor dingen waarvan ik dacht... Uh, gaat dit niet veel te ver dat we dit zo dicht geregeld hebben. En dan, uh, dan hoorde je dat ook van die uh, ondernemers. Dat ze zeiden, ik, ik vind het verstikkend en ik vind het eigenlijk heel beklemmend. En dan moest ik als rechter zeggen, ik ga niet over de inhoud van deze wet. Ik heb de verantwoordelijkheid om hem op een goede manier als rechter toe te passen. Ja, maar u bent geen machine. Ik ben geen machine en daarom zei ik dat ook wel eens. Mm -hmm. Zonder dat ik daarmee heel uitgesproken zei... van ik ben wel of niet eens met die wet. Maar ik zei dat in veel gevallen. Soms ook als ik het wel met die wet eens was. En, uh, maar op zichzelf, elke rechter komt er af en toe uh, mee aan aanraken... dat hij denkt, ja, uh, dit zou mijn voorkeur niet gewezen zijn. Maar dat hebben we allemaal. Daar heeft iedereen mee te dealen. En dat kan je ook als, als rechter. Terug naar de vraag die u opwerpt in dat Volkskrant artikel. Uh, hoe krijg je dan meer uh, rechters... van? niet-westerse komaf. Dat is een hele uh, ingewikkelde. We hebben daar tien jaar geleden een hele uh, actie opgevoerd... in de sfeer van uh, met mensen in gesprek raken. Uh, proberen ze te binden aan onze organisatie... door regelmatig contacten te houden... en te kijken of we ze zover kregen om te solliciteren. Dat heeft relatief weinig rendement opgeleverd. Dat zag je overigens niet alleen bij de rechtspraak... maar dat zie je bijvoorbeeld ook bij een aantal grote advocatenkantoren... en ook wel op allerlei plekken in het bedrijfsleven. Uh, het is heel lastig om erachter te komen... waar zit hem dat nou precies in? Er is zelfs een heel proefschrift aangeweid... door een cultureel antropoloog... die heeft gekeken bij de rechtbank Amsterdam... en bij de Zuidas advocatenkantoren... wat gebeurde daar nou eigenlijk? Ja. En die komt tot de conclusie... dat het niet zozeer met onze selectiemethode te maken heeft. Misschien zelfs niet eens zozeer met de manier... waarop wij proberen aan werving... en aan arbeidsmarktcommunicatie te doen. Hoewel, wat mij betreft... mag daar best nog meer in geïnvesteerd worden... Maar dat het vaak echt een cultuurprobleem is... dat mensen een, een voorstelling hebben van de rechtspraak... die niet helemaal klopt. Eh, maar dat ze ook, als ze in de organisatie zitten... ook in advocatenkantoren... dat een aantal zich na verloop van tijd wat minder thuis voelt. En dan gaan ze weg. En dat willen we dus niet meer. Ja. En waarom voelen ze zich dan minder thuis? Nou, Ik heb het voorbeeld in het Volkskrant-interview genoemd... dat is ontleend aan het proefschrift... dat mensen bijvoorbeeld van, met een moslimachtergrond op vrijdagmiddag van collega's te horen krijgen... jij gaat vanmiddag zeker niet naar de vrijdagmiddagborgen... En dat, dat dat dan kennelijk gezegd wordt op een manier... die zij als uitsluitend ervaren. Van ik word toch nog steeds als een, als een soort vreemdeling gezien. en uh, Dat is een klein voorbeeldje natuurlijk. Het kan ook als veel... grapje bedoeld zijn geweest, toch? Ja, dat is ook zo, maar uh, wat, je, uh, wat geconstateerd wordt in dat proefschrift... dat is dat... Het, saldo, Het niet heel uitnodigend op de mensen overkomt en dat het soms nee. mensen afstoot. Dat mensen ook weer afhaken. Ja. Goed, desalniettemin bent u niet voor een kwotum. Um, en u zegt tegelijkertijd, uh, bijvoorbeeld het voorbeeld aanhalend van een vrouwelijke juriste, toen er een, uh, een vacature was met bij voorkeur uh, de, voor, de voorkeur voor een vrouw. Uh, dat zij zei: Ik wil worden aangenomen omdat ik goed ben en niet omdat ik vrouw ben. Klopt. Met andere woorden, als je niet op zo'n selectiecriterium wilt selecteren, hoe dan wel? Nee, ik wil ook niet op dat selectiecriterium uh, uh, uh, selecteren. Ik wil graag dat de goede mensen met deze achtergrond, en die zijn er stellig, dat die bij ons gaan solliciteren en dat die bij ons in de opleiding komen en dat die bij ons blijven. Ja. Dat is wat wij willen. Ja. Want u zegt, de rechtspraak moet ook een afspiegeling zijn van de samenleving. Ja. En dat hoeft helemaal niet één op één. Maar het moet niet zo zijn dat, uh, dat ze bijna bij ons niet te vinden zijn. En nee. dus ook niet bijvoorbeeld het professionele debat intern beïnvloeden. Nee. Is het niet zo dat de rechtspraak per definitie geen afsprecheling is van de samenleving. Omdat het allemaal tamelijk elitaire hoogopgeleide mensen zijn? Nou ja, dat ja en nee. Daar zitten een heleboel mensen tussen. Die uh, bijvoorbeeld uit arbeidersmilieus afkomstig zijn. En uh, in die zin, natuurlijk moeten mensen uh, hoogopgeleid zijn. Ik kan het niet helpen. Dat is voor dit werk echt wel nodig. Ja. Maar tegelijkertijd uh, is het wel heel fijn dat wij... en dat was 50 jaar geleden heel anders... maar dat wij uh, mensen hebben die vaak ook uit achtergronden komen... Waarvan ze, uh, die ze nooit meer helemaal kwijtraken en die ze blijven begrijpen. Dat is heel belangrijk. Ja. Tegelijkertijd zegt u uh, op de drempel van uw pensioen... hoewel ik dacht trouwens dat rechters nooit met pensioen gingen... want die worden voor het leven benoemd, toch? Wij worden voor het leven benoemd, maar we mogen met pensioen... dus we mogen zelf ervoor kiezen om te stoppen. En ja. uh, voor het leven benoemd betekent overigens in de praktijk... dat uh, het leven geacht wordt op te houden als je 70 wordt. <lacht> <lacht> <lacht> nou, uw leven niet, want u zegt... ik ga u tijd maken voor musea, theater en voor een dikke pil van Augustinus. Ja, ik... <lacht> ik, ik uh, hoe hoe elitair kan je het hebben? Nou, dat weet ik niet. Uh, ik hoop dat dat niet alleen maar als elitair wordt opgevat. Uh, kijk, wat ik heb aangegeven is... Uh, allerlei mensen vragen mij, je gaat toch zeker nog wel van alles en nog wat doen? Ga ik overigens ook. Ik word ook plaatsvervanger. Ja. Maar ik heb ook voor mezelf een periode van uh, de rest van dit jaar... als een soort sabbatical periode aangewezen. En daarvan heb ik gezegd, in die tijd ga ik nu eens de dingen doen... waar ik de afgelopen jaren heel weinig aan toe kwam. Komt er iemand zingen bij uw afscheid eigenlijk? Nou, dat, mijn afscheid is al geweest afgelopen donderdag... en inderdaad werd daar gezongen. Door? Door een aantal raadsheren. Oh, <laughs> door een aantal raadsheren. Ja. Goed, um, de telefoon gaat voor iemand die ook zingt... Ja. en die misschien ook al op uw afscheid had willen zingen. Dries ja. Rolfink, goedemorgen. Hoor ik daar mijn nieuwe manager praten? Goedemorgen Sven. <laughs> Zo kom ik nog eens aan een leuk optreden. Ja, goedemorgen allemaal daar. Goedemorgen. Het is voor mij een beetje spannende ochtend... omdat mijn kaartverkoop voor Paradiso is begonnen. En ik hoor jullie praten over uh, meer Turkse en uh, Marokkaanse rechters. Ik wou jou nog even bedanken, Sven, voor je leuke inbreng... in het programma Tijd voor Max Vrijdag. Daar was ik erg verrast over. <laughs> Graag gedaan. Mooi geborgen gehouden voor mij. Maar ik vind dit gewoon een, ja, een logisch uh, vervolg van de integratie. Kijk, ik heb ook 50 jaar geleden... de eerste lichting Turken en Marokkanen zien komen. Nou, die gingen in fabrieken werken. Uh, die gingen bij de gemeentereiniging werken. Allemaal baantjes die wij niet meer zo spannend vonden. Maar die mensen die hebben zich ook doorontwikkeld. En ik vind het een zeer goede zaak... dat we nu ook meer Turkse en Marokkaanse politieagenten zien. En een nog mooier voorbeeld vind ik Marcouch... En Abu Talib. Dat vind ik twee geweldige kopstukken die heel goed aanvoelen hoe we hier samen kunnen leven. En ik heb daar geen enkele moeite mee. Ik sport elke dag met Marokkaanse jongens. Dus ik zeg hier vanuit de pc Hoofdstraat een aantal rechters erbij. Van anderen kom af. Prima. Dankjewel Dries. Tot morgen. Tot morgen. Nou, steun uit misschien onverwachte hoek. Uit de PC Hoofdstraat. Ja. <laughs> Eventjes naar de rechtspraak als zodanig. Want die, het aanzien van die rechtspraak is natuurlijk uh, in die zin... wel wat veranderd uh, vergeleken met de tijd dat u begon. Toen was de rechter echt hoog uh, opgesloten in een ivoren toren. Althans, uh, zo keken mensen tegen die rechter aan. Inmiddels ligt hij vaker onder vuur. Uh, uh, onder meer vanwege het feit dat er te weinig voeding... met de samenleving zou zijn. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Gelukkig niet. Ik denk dat uh, de meeste rechters zich echt heel goed oriënteren. En ik kan u ook vertellen als voorzitter van de Landelijke Selectiecommissie. Dat is een van de hoofdonderwerpen in de selectie. Dat we heel erg navragen hoe sta je in verbinding met de samenleving. Hoe hou je je op de hoogte van wat daar allemaal gebeurt. Wat er voor ontwikkelingen in het denken zijn. En uh, dat is echt een van de voorwaarden om binnen te komen. Tegelijkertijd lijkt ook de rechterlijke macht in die zin de kritiek op de rechterlijke macht in toenemen. In toenemende mate onderwerp van politiek discours, om het zo maar te zeggen. De politiek neemt die rechtelijke macht vaker onder vuur en tegelijkertijd doen politici ook onderling steeds vaker aangifte tegen elkaar of worden er aangifte gedaan tegen politici. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat laatste, daar moet ik even voorzichtig mee zijn. Want, uh, oh, u gaat mijn, toch weg. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik word nog raadsheer plaatsvervanger. En uh, een paar van die zaken waar u het over hebt... die gaan wellicht op termijn bij het gerechtshof Den Haag dienen. Dus ik ben daar eventjes heel terughoudend over. Dat zult u me niet kwalijk nemen. Uh, u zegt, de politici gaan zich steeds vader, vaker met de rechtspraak bezighouden. Ik heb de indruk dat het weer ietsje beter aan het worden is. Een paar jaar geleden vond ik het eigenlijk veel uh, erger en veel... Ja, een beetje ongeremder. Ik heb er eerder ook wel eens wat over gezegd. Ja. En ik heb de indruk dat er op het ogenblik weer iets meer het klimaat is... van uh, een zekere terughoudendheid en in ieder geval van onderling respect. Vindt u dat de politiek zich teveel de afgelopen jaren... Uh, tegen die rechtspraak heeft aanbemoeid? Uh. Ik vind het iets te algemeen gezegd om de politiek daarin uh, zo uh, mee te nemen. Er zijn wel politici geweest die af en toe echt voor hun beurt praten. Zoals er ook wel wetenschappers zijn die dat af en toe doet, ja. doen. En kijk, aan de ene kant hebben wij als rechtspraak... Uh, als het goed is een dikke huid en moeten wij daartegen kunnen... dat er opmerkingen gemaakt worden, ook tussen de staatsmachten. Maar wat heel belangrijk is, dat is dat, je, uh, dat mensen dat doen met kennis van zaken. Dus dat ze geen dingen roepen waarvan wij onmiddellijk denken, die heeft gewoon uh, helemaal niet in de gaten waar het, wat hier allemaal speelt. Ja. Uh, dat mag je van politici, vind ik ook, verwachten dat ze zich er goed in verdiepen. Ja. Uh, en een ander punt is dat je als politicus moet snappen hoe het systeem is, dus dat je ook moet kijken op welk moment je iets zegt. Slotvraag. Het doel van openbaarheid in de rechtspraak is niet om aan partijen een podium te verschaffen voor hun eigen theatervoorstelling. Dat was een zin die u uitsprak bij uw afscheid, zal ik maar zeggen. Uh, als je kijkt naar het proces... Waar mensen in de rij staan, werkelijk om dat proces bij te wonen. Hoe moeten we eh, dat zien tegen het licht van die uitspraak van u? Um, op zichzelf is er niks mis mee... dat er mensen belangstelling voor een, een rechtszaak hebben. En ik heb in diezelfde zin ook gezegd... rechtspraak heeft ook wel van ouds zekere theatrale aspecten. Maar tegelijkertijd ja. moet het niet zo zijn... dat partijen zelf daar hun eigen show van gaan maken. En als er publiek van buitenaf zegt... dit vinden wij echt een zaak die ons heel erg bezighoudt... en ons aanspreekt en wij willen zien hoe de rechter dat doet... dan is daar niks mis mee. Ik dank u zeer voor uw tijd. En ik wens u een... Prettige pensionering. Dank u zeer. Uh, en we zien u af en toe nog terug in de rechtszaal... als rechterplaatsvervanger. Ja. Dus de toga gaat nog niet aan de wilgen. Zo is het. Leendert Verheij, hartelijk dank voor uw tijd op deze maandagochtend. Zometeen, dames en heren. De Nieuws BV, Patrick Lodiers is uw gastheer daar. En wij melden ons morgen weer met een nieuwe gast. In een nieuwe 1 op 1. Ik wens u een hele prettige maandag. En tot morgen. En die arts zei: het is nog te vroeg om de oorzaak van uw problemen precies te achterhalen, maar het komt vermoedelijk door de drank. Ik zeg, nou geen probleem, dokter, dan kom ik wel terug als u weer nuchter bent. Vertel: Cairo en CRV. NTO Radio 1. Op het Indonesische eiland Sulawesi is palmolie big business. Ik zei, tegen hoeveel bomen staan hier wel niet? Toen zei te, nou, als je kunt tellen, dan ben je een jaar bezig. Een groot deel van die palmolie gaat naar Rotterdam. Het is een bassin met een hek eromheen. Het is een vieze, zurige lucht. Maar de lokale bevolking is het zat. Hij zegt, we gaan vechten tegen de company. De keerzijde van palmolie. Ten oorlog, zo noemt hij het zelfs. Vanavond om 7 uur bij Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Mannen van Nederland, Hans hier. Menno Koekenbakker. Wat? Nog een keer, maar nu zonder Hans alsjeblieft.